Een uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden Limburgers zijn niet veilig in hun eigen huis. De Maas gaat waarschijnlijk, ook in Nederland, overstromen vannacht. Rond een uur of twee gebeurt dat in Maastricht. Tienduizend mensen in de wijken Randwick en Heugen krijgen dringend het advies om hun spullen te pakken. Ook in Roermond worden mensen geëvacueerd. De politie belde daaraan bij honderden huizen. We gaan on ontruimen de wijk. Inderdaad kunnen we naar vrienden eh, gaan slapen. Maar, het is heel ja, vervelend het... voor maar is niet anders. We gaan weg, ja. En we krijgen ook platen tegen de deur, platen. Dat ja, het komt er natuurlijk toch in, maar dan het dan nog ergens stopt misschien. Een deel van het kabinet is in crisisberaad over de wateroverlast in Limburg. Er zijn honderden militairen naar de provincie gestuurd. In België en Duitsland is er ook veel overlast en veel schade. In Duitsland zijn bijna 50 doden gevallen. Heel Nederland is diep geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries vanmiddag, zei demissionair premier Rutte. Minister Grapperhaus van Justitie roemde de misdaadverslaggever als moedig man. En beloofde dat ze de schofterige criminelen die zijn dood op het geweten hebben zullen aanpakken. De politie, het openbaar ministerie, alle diensten, eh, we pakken dit met alle middelen aan. En dat gaat echt nog een hoop jaren kosten. Op de plek waar hij vorige week werd neergeschoten in Amsterdam leggen veel mensen een bloemetje. Het kort geding dat ID&T en zo'n 30 andere evenementenorganisatoren hadden aangespannen tegen de overheid gaat morgen niet door. Er wordt eerst verder overlegd met het kabinet over het doorgaan van de festivals zonder anderhalve meter en met 100% bezoekers. En als dat niks oplevert willen ze alsnog een rechtszaak. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuidoosten valt nog een bui. Zuid-Limburg is hierdoor nog niet af van de extreme wateroverlast. Morgen overal droog, af en toe een zon en zo'n 24 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Goed nieuws voor het verkeer op de A9 naar Alkmaar... want de weg is niet meer helemaal dicht bij Beverwijk. Er staat nog wel een lange file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 heb je nog een half uur oponthoud. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog een kwartier... tussen Zandport en IJmuiden. En er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10 bij de Koentunnel. is dus na een ongeluk, de vertraging is nog enkele minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Web nu Alternative FM.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 Vorige week hadden ze ook een release show. Ja, maar in Door, bij, uh, bij Dordrecht hadden ja. ze dat. Dus, uh, dus, uh, ze, ja. uh, maar ze moeten er een beetje doorheen uh, zien, uh, zien te komen. Wat, wat dat er gaat. Want uh, ja, de overheid... Zo met, uh, met Mark en Hugo voorop. Die, ja. uh, die weten er alles van. Uh, om, uh, <laughs> dan denk je dat je eenmaal. Uh, nou, je bent doorgebroken. Nee, dan hebben ze toch weer een uh, terugspelbal. Mm. En, uh, ja, dat goed een beetje ja, hun, muziek is, uh, hun muziek is goed genoeg, wat mij betreft. Dus, uh... Uh, dat sowieso. Um, uh, vrienden, uh, ik heb één nummer was op het lijstje staan. Maar ik vind hem zo zin goed. Het komt uh, uit Amsterdam. Het zijn wel bands. Of een, het is een band die. Nou, het zijn veertigers, mm. bijna vijftigers.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 Ja, ik, ik vond het gewoon vet. Uh, een vrouwelijke bassiste vind ik sowieso vet. Dat wil ik vroeger ja. ook altijd ja, worden. Dan, ja, dat viel jou ook Snap op, je? ben ja. toch of niet, uh, Tisha? Ja. Uh, ik heb ze toen uh, twee jaar geleden op Houtnacht gezien... en ik dacht, jezus, die bassiste gaat helemaal uit haar dak. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja, ja. ja. sterker nog, ze zijn hier ooit nog geweest... In, uh, hier in deze studio, maar toen moesten ze wel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 En ik kijk jou ook uh, aan, Benny. Want we hebben er eentje opgediept uit yeah, het oude yeah, verleden. Yeah, ja, yeah. De ja, de Bricks. de Bricks. Daar uh, maakte Benny ook uh, deel van uit. Samen met Ingrid onder andere, geloof ik. toch. Ja, Ingrid, ja. Ingrid van Leningen was de zangrest. Ja, ja dat, klopt. dat was de frontvrouw van de band. Ja. Maar volgens mij zal je dat zo direct ook wel horen. Um, uh, als we dat toch over vrouwen hebben. Want uh, deze dame die functioneert niet... Als zij op het podium uh, uh, gestaan heeft. Want uh, dat heeft ze zelf uh, gezegd uh, bij mij in de uitzending. Vicky van Zijl van Penelope. Constant Overload.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 Ja, weet je het nog welke? Ja, Lost? Nee, dat is degene die we straks gaan draaien. Oh, wacht. De vorige single. Ja, dat weet ik niet meer. Dat is terug. Maar ze, hebben, ze zijn op, bij, op sleeptouw geweest, inderdaad. Ja. Uh, Beeldontzen was uh, het laatste single wat ze hebben gemaakt. En die klonk zo...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 Uh, dus we willen het ook gewoon akoestisch kunnen performen. Ja. Um, en uh, ja, dat, dan, uh, dan stellen we daar dus hoge eisen aan. Ja, um, even over jou. Want uh, jij bent de bassiste van de band. Um, mm -hmm. Ja, uh, ja maar hoe, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, heb jij maar gewoon gezegd, uh, nou, ge uh, ik, uh, ik vind het een leuk instrument. En, uh, of heb jij gewoon uh, de bas gepakt binnen de band en uh, laat mij dat maar doen? Zoiets?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 Toer ook nog wel eens uh, zoiets. Hè? En Dan denk je van: nou, kan eigenlijk die popronde doen? Gaat hij weer niet door? Ja, klopt. Oh. Uh, ja, dat was, uh, vorig jaar was het ook echt heel jammer, want toen waren we ook geselecteerd. Uh -huh. uh, ging die dus niet door, maar vorig jaar um, ja, hadden we het op een gegeven moment wel door dat het waarschijnlijk niet door kon gaan. Um, vooral omdat de anderhalve, anderhalve meter maatregel natuurlijk toen uh, echt nog niet losgelaten kon worden.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 Ja, kwalitatief best wel goed uitgevoerd. Het festival was in februari. Ja. We hadden Tim Knol als headliner, maar Stukenvest is uh, naast muziek ook uh, heel erg bezig met theater, dans, hm. um, goochelen, storytelling, uh, abstracte kunst, noem ze maar op. Um,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 Uh, dat denk ik wel. Om uh, um maar even één, iemand te noemen... die uh, vroeger ook met dat Stukkenfest... Uh, uh, de opwachting heeft. Dat is niet zomaar iemand. Dat was Suus uh, de Groot met uh, the Night. Die heeft...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 It's not like you miss me, ain't nobody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 Forget no To so all the fake friends